Ik wilde vandaag het hebben over Obatja. Obatja is één hoofdstuk. Het is een hele kleine brief van een van de kleine profeten, zoals ze genoemd worden. En hij heeft een visioen. Een visioen van Obatja staat er. En dat visioen dat gaat over Edom. Zo zegt de Heer Jave over Edom. En het is geen prettig visioen wat hij heeft. Het is best wel heftig wat hij allemaal te zien krijgt over Edom. Wat van oudsher... ...de vijand is van Israël. En dat wordt dan ook duidelijk. Edom ligt aan de zuidwestelijke kant van Israël. En ik denk dat jullie allemaal wel weten. Edom, dat is Ezou. En dat was natuurlijk een broer van Jacob. Dus het is een broedervolk. Zoals de meer zijn. Moab en Ammon ook. Hè. Dat zijn ook broedervolken. Waar ze verschrikkelijk veel onder geleden hebben. Hey, dat is... En allerlei dingen gebeurt in de geschiedenis. Waardoor denk ik het mede de oorzaak is dat ze dus een verschrikkelijke hekel hebben gekregen aan de Judeërs of de Israëlieten, of net hoe je ze noemt. En dat is tot op de huidige dag niet veranderd. Hey, dat blijft nog steeds zo. En al die oorzaken liggen volgens mij in de verhalen die in de Bijbel beschreven staan. Jacob die zijn vader bedriegt en het erfdeel van Ezo steelt. Zo wordt er ook over gesproken. En hij zegt het ook. Hè? Ezo zegt dat hij op een gegeven moment ook Jacob zal doden... als zijn vader is overleden. Nou, dat is niet gebeurd. Maar die diepe haat zit er nog steeds in. Nou, Moab en Ammon, dat zijn natuurlijk nevenvolken. nakomelingen van Lot. Ook weer door ongerechtigheid zijn die geboren. En je ziet dat al deze dingen in diepe sporen trekken in het volk Israël. Dus elke zonde, zou je kunnen zeggen, die dat volk begaat, ja, daar hebben ze tot op de dag van vandaag nog steeds last van. En ze worden omringd door broedervolken, nevenvolken. Abram had natuurlijk ook al heel veel, of eigenlijk al de rest van zijn zonen, weggestuurd naar het oostenstaatere. Die hadden ze dus echt naar die kant gestuurd, met allerlei geschenken. Maar je ziet ook dat, dus, nou, Maurits noemde het al, Iran bijvoorbeeld, die is er constant op uit om Israël te vernietigen en van de kaart te vegen. En daar gaat dit eigenlijk ook over. Obadja heeft een visioen. En dat gaat over Edom en over Amalek. Nou, ze staan voor de vijanden van Israël. Degene die de naam van de aarde willen vagen. Het, het gaat niet over zomaar iets. Maar het gaat echt over een geestelijke strijd. En ze zullen alles in het werk stellen om de gedachten van Israël en waar het voor staat uit te roeien of te vervangen. En ja, dat is nog steeds zo hè. Als er maar even wat misgaat in de wereld... en je staat af en toe versteld van wat ze allemaal kunnen verzinnen... heeft zelfs op een gegeven moment die tsunami die plaatsvond... dat werd ook in de schoenen van Israël in 2004... dat had Israël gedaan volgens een hele hoop moslims. Ja, het slaat ook allemaal nergens op. Maar goed, als je, dat, als je daarvan overtuigd bent... je krijgt dat niet uit iemands hoofd gepraat. Dat is gewoon zo. Het wordt verteld door de imams. Nou, die liegen niet. Dus is het zo... Een bericht hebben wij gehoord van Jawe, zegt Obadja. Dus hij heeft rechtstreeks van Javé gehoord en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken. Sta op, laten wij tegen Edom opstaan ten strijden. Nou, ik denk dat dat bij Obadja toch als muziek in de oren geklonken heeft. Een grote vijand van Israël, van zijn volk, welke constant bezig is geweest om Israël uit te roeien, en ineens zegt Javé van: het is genoeg. Ik wil nu dat de volken opstaan, dat de heidevolken opstaan en dat die optrekken tegen Edom. Nou, dat moet een hele fijne boodschap zijn geweest. En daar blijft het niet bij. Hij zegt dus tegen Edom, zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidevolken. Dus hij had zichzelf heel erg groot gemaakt, hè, Edom. Maar Yahweh, die ziet het heel anders. Die zegt, moet luisteren, ik heb je klein gemaakt. Je stelt niet zo heel erg veel voor. Diep veracht wordt u. Nou ja, verder kun je niet zinken eigenlijk, hè? Als je diep veracht wordt door iemand, ja, dat, dat geeft zo'n enorme weerslag op je. Verachting, dat is echt iets verschrikkelijks. Mensen die dus zeg maar veracht worden, dat zijn meestal de, nou ja, die aan de zijkant van de maatschappij leven. Hey, die, en die merken dat ook. Hey, die voelen dat in hun dagelijks leven, dat ze veracht worden door de mensen om hen heen. Een tijdje terug hoorde ik een heel mooi verhaal van, ik uh, ja, gaat ervan uit dat het waar was, dat stond in zo'n kerkenbladje. Er was een dominee die was beroepen bij een nieuwe gemeente. En die deed heel veel, werd er gezegd, voor dus de, de zelfkant van de maatschappij. De, waar, daar stonden ze echt onbekend. En hij wilde dat testen. Waarom, weet ik niet. Maar goed, hij wilde dat gewoon testen. Dus wat doet hij? Op de dag dat hij dus een intrede zou doen, had hij zijn verkleed als bedelaar. En kwam zo de kerk binnen. Hij wordt echt eruit gezet. Hij probeert het nog een keer bij een andere ingang. Het lukt hem op een gegeven moment om dus toch ergens in de kerkbank te zitten. En hij wordt met een paar man echt verwijderd uit de kerk. En dan hoort hij dus dat... Ja, hij wordt opgeroepen, waar is, waar is die? We missen die dominee. en Toen kwam hij dus nog een keer naar binnen. En toen zei hij, Joh, ik ben die dominee. Ja, even normaal. Nee, dat is echt waar. Hij zei, ik wilde jullie testen. Dat kwam goed binnen. Ja, en zulke dingen komt natuurlijk goed binnen. Van als jij natuurlijk bekend staat van, zei ze, we doen heel veel voor de zelfkant. Maar je wordt dan rechtstreeks geconfronteerd met iemand waarvan je denkt dat hij dus ook. Ja, dat is heel erg pijnlijk. Maar wel een goede les, denk ik. De overmoed... Van uw hart heeft u bedrogen. En daar staat Edom ook onbekend. Hè? Van hij maakt zijn eigen heel erg groot, grote woorden. Een beetje brallend treedt hij vaak op. En dat is overmoed. En die heeft hem echt bedrogen. Hij heeft dus echt gedacht in zijn hart van ik stel echt wat voor, ik ben groter. En dat was natuurlijk ook de zegen die Ezo meekreeg van Isaac. Ik moest luisteren, als jij je sterk maakt, dan kun je het juk van je broer van je afwerpen. En dat is echt in zijn hart geslagen. Hè? Die overmoed van mijn sluisteren. ik ben in staat om dat juk af te werpen. Sterker nog, ik kan hem dus ook nog een keer van de kaart vegen. Dat heeft echt postgevat in zijn hart. Hij woont in Rotsloven. Het is echt een heel groot berggebied. Iedereen kent dit wel, denk ik, Petra. Dat hoort dus bij Edo. We wonen echt in de rotsen, ja. ja. ja wonen echt in de rotsen. Hij is hem heel uitgehakt. Het is een geweldig mooi gezicht. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik zou er best wel een keer willen kijken. Maar die woonde echt in de rotsklover, zeg maar. Mooi versierd, mooi uitgehakt. Hij die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Dus het is echt ook een, een gruwelijke opstand eigenlijk ook tegen de schepper. Moet eens luisteren, ik verhef me overal boven. En ik word door niemand gehinderd, ik zal door niemand neergehaald worden... En Yahweh die blaast erin. Al verhief u zich als een arend, zegt Jaweh, Al bouwde u uw nestus de sterren. He, dus dat hij nog hoger zou zijn. Ook daar vandaan zou ik u neerhalen, spreekt Jaweh. Dus hij krijgt eigenlijk geen plek om zichzelf te verschuilen. Het plan van Jaweh staat vast. Ik zal je neerhalen waar je ook je eigen probeert te verstoppen. Dan wordt er eigenlijk een soort vraag gesteld. Van stel dat er dieven bij u komen. Of een nachtelijk verwoesters. Hoe zult u uitgeroeid worden? Dus zelfs voor een schuilplaats in de nacht zal hem niet helpen. Ook dan zullen er mensen komen die hem dus of zullen verwoesten of zullen bestelen. Stelen zij niet tot zij genoeg hebben? vraagt Jabe. Ze zullen niets overlaten. Als er duivelplukkers bij u komen, zullen zij niet een nalezing overlaten. Dus ze zullen eigenlijk helemaal uitgeschud worden en ja, tot de grond toe vernederd worden. Hoe is Ezo doorzocht wat hij verborgen heeft opgespoord? Je kunt je voorstellen, zeg maar, met name in die rotsholen, dat ze overal schuilplaatsen hadden om dus hun rijkdommen te verbergen. Hij stond ook niet zo goed bekend, hè? het was ook een beetje een roversvolk. Dus ze zullen best heel wat rijkdommen verborgen hebben gehad in allerlei grotten. Het mag allemaal niet baten. Wat hij verborgen heeft, dat wordt opgespoord en wordt ook afgepakt. Tot aan de grens hebben ze u gestuurd, zegt hij, al uw bondgenoten. Zij met wie u in vrede leven hebben u bedrogen, u overwonnen. Nou, dat moet een hele bittere pil zijn. Hè? Dat hij dus met andere volken een soort overeenkomsten gesloten heeft. Net als wij met de NAVO hebben van degene die aangevallen wordt. dat wordt beschouwd als een aanval op allemaal. En hier blijkt dus dat zijn bondgenoten die laten hem in de steek. Hij denkt dat hij in vrede leeft met een aantal volken. Maar ze bedriegen hem. En hij wordt eigenlijk in de rug aangevallen. Zij die je brood eten, nog erger zelfs, leggen een valstrik voor u. Nou, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Hè? Dat scherp. David ook. Dat zelfs degenen die mijn brood eten, die zijn uit op mijn ondergang. Dat moet iets verschrikkelijks zijn. Mensen die je dus helemaal vertrouwt. En die dan blijken niet eerlijk te zijn. En allerlei dingen te doen die jouw ondergang voor ogen hebben. Er is geen inzicht in hem. He, geen wijsheid, zou je zeggen eigenlijk. Hè? En waarom is dat niet? Omdat er geen vreze des heren in hem is. Hè? De vreze des heren is het beginsel van de wijsheid. En dat mist hij ten ene male. Zal het niet op die dag zijn, spreekt Yahweh, dat ik zal ombrengen de wijze uit Edom. Dus degene die dan nog een beetje wijsheid hebben, die worden omgebracht. En het inzicht uit het bergland van Ezou. Het is natuurlijk afschuwelijk hè? dat God zo naar een volk kijkt en dat het dus volledig ter gronde zal gebracht worden op alle mogelijke manieren. Zijn rijkdommen worden weggehaald, zijn vrienden die verdwijnen, degene die die echt vertrouwt in zijn eigen huis, die hebben hun, zijn ondergang voor het oog. En dan ook nog een keer degene die dan nog wijsheid brengen, die worden omgebracht. Uw helden Theman, zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Ezou wordt uitgeroeid door een slachting. Ja, je ziet dat God zo ontzettend boos is op dat volk. Dat, het, ja, dat alles wat hij heeft, alles wat hij maar kan voorstellen, wordt uitgeroeid en wordt hem ontnomen. En dan gaat het dus in waarom dat nou is. Waarom is God nou zo ontzettend boos op dat volk? Dat er ook geen ontkoming meer is. En dan krijgen we dus de reden. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken. En zult u voor eeuwig uitgeroeid worden... Maar ja, er is dus echt geen enkele hoop meer voor Edom. Want Gods plan staat vast. En niet zomaar vast, niet voor even. Maar het is dus voor eeuwig. Voor eeuwig zal dat plaatsvinden. En waarom dan precies? Nou, dan krijg je dus een beschrijving van wat ze dus gedaan hebben. Op de dag dat u aan de kant stond. Op de dag dat vreemden zijn leger. En dat gaat dus over Israël. Als gevangenen wegvoerden. Buitenlanders zijn poorten binnentrokken. En over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. Dus hij heeft zich gemengd onder de vijanden en heeft meegedaan. Nog erger wordt het eigenlijk als God zegt, u had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder. Op de dag dat hij een vreemde voor u was. Hij heeft zich echt ver, het was een broedervolk, maar hij heeft zich vervreemd. Hij heeft zich zo opgesteld... Als was het dat hij hem nog nooit gezien had. Dat hij hem dus gewoon niet kende. Hij was een vreemde. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judea-staten op de dag van hun ondergang. Nou ja, je ziet het voor je. Hè? We hebben een tijd terug zijn we natuurlijk bij die boekbespreking geweest van Wim van Woerd, Van de bloed schreeuwt uit de aarde. En ik stond te kijken van een verhaal wat hij vertelde over Middelburg. Volgens hem was dat heel positief omdat ze dus uh, de mensen uitgeleidig hebben gedaan naar het station. Wij hadden een heel ander verhaal gehoord. van deze film over verschenen zelfs. en Het was totaal anders. Dus ik stond er echt van te kijken. Van, hij was een vreemde voor hun. Hè? Ze hebben daar gestaan. En er zijn erbij, wat volgens die film dus, die waren blij. En er wordt zelfs, er zijn zelfs lijsten, dat laten ze in de film zien, er zijn zelfs lijsten van alles wat ze gestolen hebben uit de huizen van de joden die weggetrokken waren. Of die weg. Ja, op zag eten Matsis, heet die film. En dat, is, nou ja, dat, dat doet je zo denken aan wat hier staat. Van, ja, zo was het. Zo hebben die, de, de joden het ook ervaren. Van, dat ze dus door de, de buren heen trokken. En ja, het moet verschrikkelijk zijn geweest. Het is echt onvoorstelbaar. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen. Op de dag van hun benauwdheid. En dat is veel gebeurd. Hè? Er zijn mensen die hebben nou ja, een hele gramschap uitgestort over dat volk. Toen ze weggevoerd werden. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken. Op de dag van hun ondergang. Hun huizen zijn in bezit genomen, hun fabrieken zijn in bezit genomen, hun winkels zijn in bezit genomen. Alles is ze met maar hun afgepakt en zelfs toen ze terugkwamen, werd het niet teruggegeven. Dat is nog steeds zo. Er ligt nog steeds een enorme claim, ook in Nederland, die dus gestolen zijn van de Joden en ze worden niet teruggegeven. U, juist u, zegt: ja, we had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trog. U was een broeder van hem. Op de dag van zijn ondergang. Het is ja, het, het, bijna niet te volgen wat er allemaal gebeurd is. En wat direct te verhalen is op Edom. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. Dus, dus er was eigenlijk niets heilig wat ze niet afgepakt hebben. Nou, Nederland heeft daar volop aan meegewerkt. We denken heel vaak dat Nederland wat dat betreft heel goed boven uitsteekt. Hey, die naam hebben we. Het tegendeel is waar. Het tegendeel is, wij hadden alles geregeld, alles stond vastgelegd. Dus wat het grote voordeel was hier in Nederland, is dat ze dus gewoon de, bij de bevolkingsregisters konden komen. En ze wisten precies wie de Jood was, omdat het allemaal geregistreerd was. Dus vandaar dat er dus zoveel weggevoerd zijn. Er zijn een aantal landen in Europa die dus heel positief uitsteken. Bulgarije is niemand weggevoerd. Nul. Gewoon nul. Het is onvoorstelbaar, hè? Bulgarije had een uh, alliantie met... De nazi's, dus die had al heel snel zich aangesloten bij de nazi's. Tot het moment dat ze dus gedwongen werden om joden af te geven. En heel de bevolking kwam in opstand. Zo erg dat ze zelfs zeiden, we gaan voor de treinen liggen. Als jullie eens in de treinen weg willen te voeren, wij gaan daarvoor liggen. En dan rijden boven ons heen. Wij staan niet toe dat jullie ze meenemen. Het is niet gebeurd. Het is gewoon niet gebeurd. Niemand. Nul. Dat is onvoorstelbaar. In Denemarken idem dito. In Denemarken, die zeggen, we luisteren. Het zijn geen joden, het zijn denen. Wij laten Denen niet wegvoeren. Het gebeurt gewoon niet. En die zijn dus niet weggevoerd. De Duitsers hebben dat geslikt. 300 zijn weggevoerd, maar die waren dus gevlucht vanuit Duitsland. En die hadden dus nog een Duits paspoort. En die moesten ze afgeven, want er waren geen Denen. Maar die 300 die zijn teruggekomen. zijn dus Alle 300 die zijn naar een speciaal kamp gebracht. En Denen heeft ze gevolgd, heeft ook gezegd. Maar sluister, wij blijven ze dus in de gaten houden. En ze zijn, voordat de oorlog afgelopen was, zijn ze teruggekomen naar Denemarken en geïntegreerd in Denemarken. Er zijn nul joden omgekomen uit Denemarken. Nou, twee landen in Europa die gewoon gezegd hebben, moest luisteren, het gebeurt niet met onze ingezetenen. Allebei van oorsprong christelijke landen, net als Nederland. En waarom hebben wij als Nederlanders dan niet het lef gehad? Want de Duitsers waren ervoor gezwicht. Ze hebben gewoon gezegd, oké, okay, ja, dat doen we het maar niet. Bijzonder, echt enorm bijzonder. U had niet op het kruispunt mogen staan. Nou, dat doet heel erg aan Middelburg denken. Als je dat, dan hoort ook zomaar die van de verhalen. Ja, die mensen die stonden daar en de Joden moesten daar doorheen trekken. En het erge is, ze werden dus gewoon door Nederlandse politieagenten werden ze opgehaald en weggebracht. Om degenen van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren. En dat is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Ook door politieagenten. Die heel graag die extra penningen wilden hebben. die het opleverden. op de dag van hun benauwdheid. Spreuken 24 spreekt er ook over. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt. van wie wankelend ter slachting gaat. Nou, ik denk dat dat ook een boodschap is naar ons toe. Hè? Wij, wij moeten opkomen voor hun. Als je dat niet doet, dan stellen we ons automatisch in het tegenkamp. Vers 12, wanneer u zegt, zie. We hebben dat niet geweten. Zal hij die de harten toetst, dat niet merken? Hij die uw ziel gratis slaat, zal hij het niet weten? Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Er is een Duitse Bijbel, de Slachterbijbel. Ja, dan word je eigenlijk een beetje onpasselijk als je dat leest. Dezelfde tekst. En dan staat er zeer: We hebben dat niet gewoest. En dat is precies wat de Duitsers dus gezegd hebben na de oorlog. Van toen ze geconfronteerd werden met de concentratiekampen en de vernietigingskampen. Er werd dit gezegd. Zie, we hebben dat niet gewoest. En het staat letterlijk in hun eigen Bijbel. En dat God daar dus verschrikkelijk boos over was. En dat, ook al zeggen ze dit, dat ze niet voor onschuldig gehouden zullen worden. Hij zal erop terugkomen. En ik denk dat dat ook nog gaat gebeuren. Want de dag van Jawe is nabij over alle heidenvolken, Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden, zegt Yahweh. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dan maken we een uitstapje naar Ezekiel. Het woord van Jawe komt tot Ezekiel. Mensenkind, richt uw blik op het -e gebergte, Dat is hetzelfde, hè? Dat is ook van Edom. En profiteer er tegen. Zeg ertegen. tegen, zo zegt de Heer in Zie, ik zal u er -e gebergte. Dus dan zie je dat God echt vastbesloten is. Dit is de tweede keer dat het dus voorkomt. Hij is vastbesloten om dat volk aan te pakken. Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken. ...en Van u een verlaten woesternij maken. Van uw steden zal ik een puinhoop maken. En zelf zult u een woesternij worden. Nou dan is er dus helemaal geen enkele hoop meer. En waarom? Omdat ze dan zullen weten dat Hij Jawe is. En daar gaat het dus over, blijkbaar. Dan zie je het echt een soort echte geestelijke strijd is. Ze betwisten dus dat de God van Israël de God is. En daarom staat dat erbij. Dan zult u weten, ze moeten erkennen. Op het moment dat dit zal gebeuren, dan moeten ze erkennen dat hij Yahweh is. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. Omdat u een eeuwige vijandschap hebt en nu de Israëlieten dit neerstorten. Door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang. In de tijd van de uiterste ongerechtigheid. En het was natuurlijk, ja, er is nog nooit zo'n grote vernietiging geweest. Als de tijden van de Tweede Wereldoorlog, het is natuurlijk afschuwelijk wat daar allemaal gebeurd is. Daarom, zo waar ik leef, dus hij zweert bij zichzelf, omdat er niemand anders hoger is, spreekt de Heer Yahweh: Voorzeker, ik zal u tot bloed maken en bloed zal u achtervolgen. Omdat u het bloedvergieten niet hebt gehaat, ik zal bloed u achtervolgen. Dus ze zullen er constant mee te maken krijgen. Ik zal het zegeberg tot op de verlaten woestijn maken. Ik zal uitroeien wie er doorheen trekt of wie er terugkeert. Ik zal zijn bergen met zijn gesneuvende vullen. Het moet ook afschuwelijk zijn wat hun verleiden krijgt, Op uw heuvels in uw dalen bij al uw waterstromen. Daar zullen ze liggen die vielen door het zwaard. Ik zal u maken tot eeuwige woestenijen. Uw steden zullen niet meer bewoond worden. Dan zult u weten dat ik Yahweh ben. Dus als de straf volledig voltrokken is, dan moeten ze erkennen... Ja, nu weten we dat hij Yahweh is. Omdat u zegt... Die beide volken, en dat gaat dus over Juda en Ephraim. Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren. Wij zullen ze in bezit nemen. Al zou Yahweh daar zijn. Dus je ziet dat ze echt zich echt uitspreken tegen Yahweh. Moest luisteren, ze denken dat ze dus bewaard worden door Yahweh. Maakt niet uit. Wij nemen het in bezit en wij zullen ze uitroeien. En we hebben lak aan Yahweh. Dat is hun stellingname. Daarom, zowaar ik leef, spreekt de Heere Yahweh... Ik zal handelen over inkomsten in uw toorn En over in uw afgunst... Waarmee u uit haat Jezus hem bent opgetreden. Ik zal me onder hen bekendmaken wanneer ik u oordelen zal. Dus het zal hen niet zomaar overkomen. Nee, het zal hen zo overkomen dat ze ook precies weten... Waar die oordelen vandaan komen. Ze weten dat het oordeel van Yahweh komt. En daarom zullen ze ook erkennen dat hij Yahweh is. Dan zult u weten dat ik Yahweh... Al uw beledigingen gehoord heb, die u tegen de bergen van Israël gesproken hebt. Ze zijn verwoest, ons tot voedsel gegeven. U hebt u tegen mij groot gemaakt met uw mond en uw woorden tegen mij overvloedig gemaakt. Ik heb ze zelf gehoord. Dat is zo bijzonder, hè? Dat God dus zegt, moest luisteren: van ik leg mijn oor echt te luisteren. Ik hoor wat ze zeggen, ik hoor wat ze dus uitspreken. Ik weet dat ze zich tegen mij, maar ook tegen mijn volk verzetten en dat ze bezig zijn om hun uit te roeien. Maar ik heb het gehoord en ik ben het niet vergeten. Ik heb het opgeslagen en ik kom erop terug. De rabbijnen zeggen dat Rome Edom is. En dan wordt het helemaal trekje. Als je alle besluiten van Rome met beschikking tot Israël en de Joodse broeders en zussen in ouderschap neemt. Kun je niet anders dan concluderen dat Rome vanaf de oorsprong bezig is geweest om de inzettingen te maken. Die rechtstreeks ingaan tegen de geboden van God. Met het doel zijn voor te treffen. Dat was het enige doel. Antisemitisme. De Joden mogen niet bestaan. En zeker niet als zijn volk. Wij zijn zijn volk. Dat is de stelling van Rome. En we hebben alles gedaan om de Joodse bevolking eruit te halen. Uit de godsdienst. Uit de erediensten. Weg ermee. Je zou haast zeggen dat de VN door aanblik aangestuurd wordt. Een groot aantal religies hebben te maken met Israël. En zijn niet in verhouding met de rest van de wereld. Het maakt niet uit wat er dus gebeurt. China neemt Tibet in. Het afschuwelijke uitmoording van hele grote groepen van de bevolking. De wereld is stil. De Krim wordt ingenomen door Rusland. De wereld is stil. Half Oekraïne wordt ingenomen door Rusland. De wereld is stil. Nee, geen VN-resoluties, helemaal niets. Israël doet wat en het wordt groot, gigantisch in de media uitgespeld en uitgemeten. Europa stelt zich steeds meer en meer vijandig op tegen Israël. Het komt steeds meer alleen te staan. Het antisemitisme in Europa is enorm groeiend. Het is nu op hetzelfde niveau als het was in 1939. En dat is beangstigend. En ik kan me indenken dat het voor de Joodse volk enorm beangstigend is. Maar het is ook voor ons, denk ik, beangstigend. Want wat is het volgende? Wij worden er ook mee getroffen, denk ik. Het zal ons niet uh, onberoerd laten. Zo zegt de Heer Yahweh tot blijdschap van heel de aarde zal ik u tot een woestenij maken. Nou, dat is op dit moment nog niet zo, hè? Het is niet zo dat de Heer de wereld zegt van joh, maar luisteren, wij nemen afscheid van Edom en met alles waar het voor staat, en wij zijn blij als dat aangepakt wordt. Nee, het is net andersom. Deze zullen blij zijn. Als Israël aangepakt wordt, zo is de huidige. Nee, dus dit moet allemaal nog gebeuren en dat zal gebeuren. Het is natuurlijk een belofte van Yahweh. Hij heeft het twee keer op laten schrijven over een blijdschap, over het erfelijk bezit van het huis Israël, omdat het verwoest is. Zo zal ik het bij u doen. Israël was natuurlijk helemaal verwoest. Als je even leest van wat Mark Twain schrijft hè, in de 19e eeuw, toen hij daar op bezoek was, heeft heel Israël doorkruist. En die beschrijft het gewoon, hè, er is helemaal niets. Je snapt niet dat dit het heilig land is. Het is gewoon verlaten, het is woestenijen. Alles is verwoest, er is, ja... Niks doet denken aan het Heilig Land, schrijft hij. Helemaal niets. Er woont bijna geen mens. En dat is natuurlijk veranderd. Toen op een gegeven moment die eerste Alias kwamen. Toen is er zijn ook de, de Arabieren eigenlijk erop afgekomen, hè? want er was er wat te halen. Maar daarvoor, het was gewoon leeg. Het was gewoon leeg. U, Zeeërgeberd en heel Edom, zult geheel en al een woestenij worden. Dus wat ze eigenlijk wensen voor Israël, dat zal hun zelf overkomen. Dan, voor de derde keer, zullen zij weten dat ik Jawe ben, zegt hij. Drie keer, hè? Drie keer. Ja, het staat zo ontzettend vast voor jaren dat dit gaat gebeuren. En ja, we kunnen er naar uitkijken, denk ik. We gaan we terug naar Obadja. Want zoals je op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Zij zullen drinken en slurpen. Ze zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Nou, dat is verschrikkelijk. Ieder mens heeft toch wel iets in zich van dat je iets wil achterlaten. Dat je iets wil nalaten. Ja, dat ze weten dat je er geweest bent. Dat je geleefd hebt hier op aarde. En als dan God dan zegt, je moet luisteren. Al die volken die dus tegen Israël zijn. Die dus op zijn heilige berg gedronken hebben. En denken dat ze wat voorstellen. Nou ja, je ziet het voor je. Hè? Welke, welke volken zitten daar nou op die heilige berg? Wie, wie drinken daar? Wie maken zich groot ten koste van Israël? Dat zijn de moslims. En ze zullen worden. Alsof zij er niet geweest waren. Alsof er gewoon dus geen enkele herinnering. Zal er meer overblijven aan diegene. Helemaal niets. Maar op de berg Sion zal ontkoning zijn, staat er. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn. En let wel. Wij worden geënt als we tot geloof komen. Dus zij die van het huis van Jacob zijn. Zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn. Het huis van Jozef een vlam. En het huis van Ezo zal tot stoppels worden. Nou ja, het resultaat kun je al helemaal vroeg zien, hè? Van als je een land met stoppels hebt... Nou, wat doen ze dan? Ze steken een vuurtje aan en dat hele land. Dat wordt afgebrand. En het enige wat overblijft is een beetje zwart stof. Ze zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden... zodat er geen ontkomen meer zal zijn voor het huis van Ezo. Want... Yahweh heeft gesproken. Het zit zo vast bij Java, dat dit gaat gebeuren. Dat hij constant, zeg maar, een bevestiging uitspreekt. om moeten eens luisteren, ik heb het gesproken, niet iemand anders. Nee, ik heb het gesproken en het zal gebeuren. Het zuiderland zal het gebergte van Ezo in bezit nemen. Nou, het zuiderland is dus, zeg maar, dus Israël, hè. In het laagland, het gebied van de Filistijnen. Nou, dan moet je dus heel erg denken aan de Gazastrook. Dat wordt dan gewoon ook weer teruggenomen, ja, ze zullen het gebied van Efrim, dat is het noordelijke gebied, en het gebied van Samaria in bezit nemen. Nou, dit is frappant, hè, want dit gaat dus over de Westbank, zoals het nu genoemd wordt. Dat is dat gebied. Het is toch frappant dat God dat had beschrijven? Want in principe toen de tijd was het gewoon van hun. Dus hier kun je zien, dit moet nog gebeuren. Dus God wist dat dat gebied afgepakt zou worden. En hij zegt, het zal weer terugkomen. Het wordt weer in bezit genomen bij de rechtmatige eigenaar en Benjamin, dat van Gilead. Het zijn allemaal stukken die dus de wereld betwist en waarvan de wereld heel graag wil dat ze dus in bezit van de Palestijnen zijn. De ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaan was tot aan Zarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in Safarad zijn zullen de steden van het Zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezo te oordelen. Is toch frappant, hè? Want je zegt, ja, moest luisteren, Jeruzalem is in principe eigendom van Israël. Hey. Dat is het grootste gedeelte. En toch staat hij hier van moest luisteren. De verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezo te oordelen. Het is natuurlijk heel grappant dat dus Jordanië nog steeds een hele grote claim heeft hè, over Israël en over de Westbank. En eigenlijk dat een beetje beschouwd als zijn eigen land. Hè. Hun hadden dat natuurlijk in bezit. Nee, in, in 67 zijn daar dus uitgejaagd. De warf, geloof ik dat ze heten. Is dus degene die dus de, de, de berg mogen beheren. Die worden aangestuurd vanuit Jordanië. Dus alles wat er gebeurt, daar heeft Jordanië een hele grote stempel in. Nou ja, je, je ziet hoe God reageert. Hè? En het koningschap zal van Jawe zijn, staat er. Dus ja, er staat nog gigantisch veel te gebeuren. En ik denk, ja, als je ziet wat wij als Europa gedaan hebben, ook richting de Joden. En dat we ons daar niet van bekeerd hebben. We hebben, er zijn bijna geen landen die dus immers officieel... Zich uitgesproken hebben en wij hebben dus uh, meegedaan en we willen uh, het goed maken. Niks daarvan. Nee. Het, het is ja niet te vatten.